Poedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen belanden in de schulden. door problemen met toeslagen die moeten worden terugbetaald. De afgelopen vijf jaar is het aantal gevallen verdubbeld, blijkt uit cijfers van het CBS. Van de dik 700.000 huishoudens met problematische schulden... begin dit jaar kwam 1 op de 5 in de problemen door toeslagen. In 2018 was dat nog ongeveer 1 op de 10. En volgens het CBS komt het onder meer door corona... en konden veel mensen daarna schulden niet terugbetalen. Het hoogwater vanuit Duitsland komt eraan... Volgende week maandag bereikt de waterstand in sommige rivieren het hoogste punt. In Overijssel brengt het waterschap een leger aan vrijwillige dijkwachters in hoogste staat van paraatheid. De hele week zijn er grote oefeningen. Nou, als het zo doorgaat zoals nu en uh, wat de verwachtingen zijn, dan uh, wordt het heel spannend. Kijk, uh, om weer terug te komen, op 98 stond het hier uh, onderaan de brug het water. Dus aan die kant gaat het weer op. Ongeveer 30 centimeter en dan gaat de deken over. Bij een snackbar in Delft is vanochtend een handgranaat gevonden. De omgeving werd afgezet. Meer dan 10 mensen moesten hun huis uit. En Later heeft de explosieve opruimingsdienst die granaat op het strand bij Scheveningen laten ontploffen. En Feyenoord neemt het vanavond op tegen het Schotse Celtic in de Champions League. Doe maar even een pipje van Lelijk. En Feyenoord neemt het vanavond op tegen het Schotse Celtic in de Champions League. Feyenoord gaat sowieso niet door naar de volgende ronde van dat miljardenbal. Correspondent Arjen van der Horst. Ja, staat er dan nog wel iets op het spel? Nee, sportief gezien niet natuurlijk. Want de strijd is al beslist in groep E. Feyenoord staat als derde. Er kan ook nauwelijks meer iets aan de stand veranderen. En ja, Celtic die staat helemaal als laatste. Dus Feyenoord gaat Europa League spelen. En wat er vandaag op het spel staat, is alleen de sportieve eer. Ja, Arjen, dankjewel. En de wedstrijd begint over een uurtje. Dan nog het weer. Er is vanavond wolken, buien en vannacht droogt het op. En morgen kun je waarschijnlijk je paraplu thuis laten. Het wordt een bewolkt dagje en een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files zijn intussen opgelost. Op de A10 Oost en Noord van Amsterdam sta je nog wel in de file bij Landsmeer. Door een ongeluk op het onderliggend wegennet. Op de A10 heb je daardoor nog 20 minuten op onthoud. Het ongeluk gebeurde op de N247. Op de N247 van Horen naar Amsterdam heb je nu nog een half uur vertraging. Dat is tussen Broek in Waterland en de aansluiting met de A10. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw, sneeuw warmte, warmte. Kerst. kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Jouw keuze ZFM. De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederhoek. Ik hou weer op en wacht al dronk naar de play. Ik hou me vast aan de rand van de potting, pis op al mijn droom. Schreeuw dan blauw en leeg lopen uit het raam: U zijt welkom. Drink, broer, mijn drink, broer. We risken verdomd, drink, broer. Een bloedverwant, ouwe, maar alibi, mijn ziel. Drink, broer, mijn drink, broer. We blijven verdomd, drink, broer. Zat een zatte malle moe, mijn volle borst, mijn troubadour. Ik heb een eenzaamheid begonnen want er is niemand. Niet ziet Breng een toost uit op het leven Maar klinken doet het niet Drong in je eentje Met je komt tegen de muur Blijf het op de mededogen in dit en al verlaten Ik vriend in dit glas Jezus is mijn naam, En als ze zat rond de shop, schreeuw ik zwaai uit de draal. Mijn drift. Een glas. Leven klinkt het leven wordt bemind. De Sanchez-Paans zijn Don Quixote. Drink het tegen de wind. Goedenavond, luisteraars van de Krochten. In deze uitzending zijn we in het mooie Diepenheim in het oosten van het land. We zijn op bezoek in de studio van een veelzijdig man, namelijk André Manuel. Muzikant, cabaretier, acteur, columnist en misschien nog veel meer. Vanaf 1985 was hij actief met de band Fratsen en daarna met Krang, Dancing Dollekamp, de Kertus van Varen. En persoonlijk vind ik hem een beetje de Twentse Tom Waits. Ja. Tegenwoordig is hij vooral bekend van zijn cabaretprogramma's waarmee hij door Nederland toert... en op dit ogenblik zijn programma De Zieke Geest in de Nederlandse theater speelt... De meeste luisteraars zullen hem waarschijnlijk kennen van zijn samenwerking met Typhoon in het nummer Zandloper. Of mogelijk van het bezoek van Willem-Alexander en Maxima aan zijn woonplaats Diepenheim, waar André ze op ludieke wijze begroette. We hopen vooral in te gaan op zijn muzikale avonturen, maar zullen waarschijnlijk ook stilstaan bij zijn andere kwaliteiten zoals zijn columns in Tubantia, zijn website maneman.nl en zijn werk als acteur. Samen met mijn collega Pim Groof gaan we kennismaken met André, zijn muziek en de muziek die bepalend is geweest voor zijn uh, smaak. André, zou je hier nog wat aan toevoegen willen voegen? Nou, we zijn volgens mij klaar. We zijn klaar? Dat een, een heel kort overzicht, alles zat erin. Ja? Inpakken wel eens. Ja. <laughs> Maar hoe zou je jezelf uh, omschrijven? Columnist, filosoof, nou, ik ben muzikant, ja, dwarsdenker? Ja, alles, alles eigenlijk wel een beetje. Ja. Ja, ik, ik hou gewoon wel echt van heel veel verschillende dingen. En ik, ik ben eigenlijk al vanaf het begin van mijn carrière bezig met zowel theatermakers, als schrijvers. schrijven als ja, acteren. Ik, ik vind eigenlijk alles leuk. Ik zou, denk ik, vrij ongelukkig worden als ik noodgedwongen zou moeten focussen op maar één ding. Omdat het één, wat mij betreft, niet zonder het ander bestaat. En ben je ook in de gelegenheid om, om ja, zeg maar die brede interesse omdat dat... Uh, om dat... Ook, uh, ja, is dat ook allemaal mogelijk? Om dat te ja. doen? of uh, De ene keer ben je wat meer in de muziek bezig. De ja, keer, muziek, een is, een keer uh, muziek is, is, is wat mij betreft het lastigst in Nederland. Want het is, het is natuurlijk een heel klein land en we hebben een, een vrij nou ja, een, een beperkte smaak. Wil, wil ik toch wel durven zeggen. Ik bedoel, de hele er is niet zo'n hele grote alternatieve muziek scene in Nederland. <laughs> het is toch, zeker als je in Oost-Nederland woont, het is allemaal uh, boerenrock en uh, recht recht aan piratenmuziek en nou, noem maar op. Ik heb er allemaal geen hekel aan of zo, maar, maar het, echt de hele experimentele Nederlandstalige muziek zoals ik die graag maak, dat is ja, ja. lastig. Maar heb je uh, uh, de muziek van huis uit meegekregen? Hoe ben je... Nou, ik ben eigenlijk, elke, eigenlijk gewoon helemaal, eigenlijk, ik heb al een zingende moeder, maar dat was dan het kerkkoor waar iedereen in Diepenheim uiteindelijk gewoon op dat moment lid van was, want er was niet zoveel in die tijd, dus je was gewoon ja. lid van het kerkkoor, lid van de speeltuinvereniging, lid van de voetbal. En daar kwam iedereen nog een keer tegen zeg maar in de week, maar ik heb het zelf uh, uh, ontdekt, muziek maken. Maar je komt ben, ook uit Diepenheim? Ja, geboren en getogen. Ja. Oh, okay. Ik ben uh, helemaal aan de andere kant van het dorp geboren... Okay. 450 meter verderop. <laughs> <De> andere <kant. laughs> En ik ben, en, ja, ja, ik ben ja. in de tussentijd wel even weg geweest in ja. Arnhem en in Nijmegen om te studeren. Okay. Ja. Maar toen was ik eigenlijk al vrij veel aan het optreden. En toen dacht ik, kan ik net zo goed hier weer naartoe gaan? Ja, want van hieruit kan je overal naartoe. Hè. Je kunt hier overal ja. uh, weg, uh, naar, naar weg, ja op weg, ja, dat kan. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja. Dat was vroeger anders, want ik kom uit... De, vroeger, ik weet nog dat mijn opo op een bepaald moment naar Londen ging. En dat stond gewoon op de voorpagina van de krant. Maar er ja. ging nooit iemand weg hier. Iedereen woonde hier. hier. En veel groter was diepe naam ook niet. Ja. Mag ik vragen wanneer je geboren bent? In 66. 66? Ja. Dat zegt ook iets over wat je allemaal meegemaakt hebt. Ja, we zitten natuurlijk midden in, in een heel raar experiment. Ik bedoel, wij moeten het allemaal maar opzien te lossen. Al die dingen die ons overspoelen naar nieuwe media en internet en de digitalisering. AI. Dat kom je allemaal ja. En, ja. Ja, al doen leert men, hè? Zegt, zegt men dan. Ja, maar dat is toch van alle tijden verandering? Ja, nee, maar, we zitten, dit is, maar ik, ik ben zelf wel iemand die daar heel veel over nadenkt. Dus natuurlijk, wij, zijn, wij, wij doen natuurlijk eigenlijk altijd alles voor het eerst... Ja. Elk mens ontdekt weer nieuwe dat, dingen. En daar ja. moet je maar mee om zien te gaan. En je voelt dat ook niet altijd iedereen erover na heeft gedacht. Of het wel uh, super gezond is voor iedereen. Om de hele dag alleen maar sociale media op iedereen af te vuren. En nou ja, met ja. alle gevolgen van die. Ja, en daar dus zitten we midden in. Ja. Nou, we duiken al redelijk diep. Uh, <laughs> ja, ik even ja, ik het door, we waren ik... toch we al begonnen. Ja, we zijn begonnen. <laughs> <laughs> ik wil een beetje gestructureerd terug. Want... Uh, het eerste nummer dat we draaiden, Drinkenboer, "Fratsen" van ja. de album. Kan je daar iets over zeggen? Ja, nou ja, dat is wel een, een liedje dat uh, uh, met geschiedenis. Want ik heb dat geschreven toen uh, Roddy Gallagher overleed. En Roddy Gallagher was eigenlijk, is eigenlijk nog steeds eigenlijk de enige uh, uh, uh, muzikale held die ik... De grafiek heb bezocht ook. Oké. Okay. Well, die heeft mij een beetje aan de gitaar uh, gebracht. Ik ben al heel lang uh, uh, autodidact uh, uh, gitarist. En ik heb eigenlijk via uh, zijn uh, platen, om die gewoon echt tot in de treuren uh, te herhalen en mee te spelen, uh, via zijn muziek heb ik zelf gitaar aan het spelen. Oké, hoe doe je en het liedje, drinken, ik had kaartjes voor zijn laatste tour in Utrecht. Toen stond ik zelf in de stad Schouwburg te spelen en hij moest uh, na mijn optreden beginnen in Tivoli. En toen had ik het al uitgezocht van als ik mijn voorstelling nou zelf een beetje afraffel <laughs> en een kwartiertje korter over doe dan normaal. Dan ben ik net de tijd om zijn allereerste openingsliedjes uh, oh, ja. <laughs> nog mee te maken. En, uh, maar ja, toen was hij al uh, met een... Uh, kapotte lever in het ziekenhuis beland en de transportatie oh, ja. ging Broeie, mis. Nou, ja. Ja, mooie bluesman, man, ja. Ja. ja. We draaien ja. hier even wat muziek. Kraaien van de album Krang, dat is de tweede nummer, ja. Ja, mooi. Yeah. Is dat ook een favoriet van jou? Een mooi nummer. Ja, nou ja, dat is wel... Van, van alle liedjes die ik heb geschreven... Wel een van de meest dierbare, Omdat het natuurlijk... Kijk, elke muzikant gaat uh, zingen... In zijn leven over liefde. En over dood. En ja. de uh, uitdaging is natuurlijk... Om, om in die twee dingen... Uh, uh, heel essentiële... Uh, uh, uh, liedjes... Om daar hele essentiële muziek over te maken. Ook dat het gewoon precies Vertelt wat je zelf wilt, een boodschap ja. Nou, ik en ja, en dat dat sterven, zeg maar in kraaien die begrafenis op zee, en zoals indianen dat doen. Dat is natuurlijk dat is heel erg geschreven in de periode dat ik uh, een, een, een boze jonge theatermaker was. En dan wil je gewoon dat het precies gebeurt, zoals ja, ja, jezelf. het volgens jou moet gebeuren. En dat liedje dat komt er dan uit de rol, en dat is. Ik heb er ook nooit over nagedacht waar zo'n nummer dan in één keer vandaan komt. Maar opeens is het er en dat blijkt dan gewoon precies gewoon ook te vertellen wat ik ervan vind. Ja, en dan wordt zo'n liedje dierbaar en dat is ook een nummer daar kun je gewoon 30, 35 jaar na dato nog steeds Blijf. met dezelfde hartstocht en passie zingen als toen. En ben je veel oh, bezig dan ook met de dood? Een ja, uh, Elke kunstenaar. Uh, uh, ik ben toevallig net het uh, verzameld werk van Gerard Reven aan het lezen. En uh, ja, uh, hij, hij zegt, zegt, zegt het ook meerdere maanden in zijn werk. Dat is natuurlijk gewoon. In zijn werk zijn er twee grote thema's. Dat is de drie eigenlijk. Liefde, religie en dood. Ja, en daar is natuurlijk voor elke kunstenaar uh, uh, geen uitweg. Je moet de dood onderzoeken als kunstenaar. Want het is gewoon misschien wel het meest beslissende... Uh, moment in een mensenleven als het ophoudt. Ja. Want wel, ik ben zelf een praktiserend atheist, dus het houdt voor mij dan ook meteen op. Dus ja, voordat ik daar ben, moet ik wel alles, alles gedaan hebben wat ik in mijn kop heb. <lacht> ja, maar het is meer de urgentie van alles kunnen maken wat je. Ja, maar dat is best kijk, er zijn natuurlijk ook uh, heel veel artiesten die uh, op hun hoogtepunt, hoogtepunt gewoon in één keer omvallen en, en ja. had er dan nog iets, zat er nog iets moois in bijvoorbeeld? Wel. Ja, is is dat, zijn belangrijkste werk geschreven? Ja, dat weet je, je toch, weet niet, dat nee. Nee, weet je niet. Nee. Dus, dus, dus nee. het, er moet nee. altijd een beetje een, ja. een, een, een onrust in een, een, een, een hart van een kunstenaar zitten van ik hoop dat ik nog op tijd ben. Okay. Nou en dus ga je zo, zo vroeg mogelijk zingen over de essentie. Ja. Dat nummer De Kraaien, is, is dat dan ook een hoogtepunt in je, in, je, in je oeuvre, vind je dan zelf? Ja, nou ja, ik denk dat, dat uh, ja, muzikaal gezien zeker. Ja. Ik, bedoel, ik, ik denk dat ik wel een stuk of tien liedjes heb... en die ik nog steeds met ongelooflijk veel plezier speel. Ik heb natuurlijk echt wel, ook wel echt veel al gemaakt... En ook heel veel verschillende dingen. En ook heel veel verschillende oeuvres. en, en, en muziekstijl. Maar de, dan blijven er uiteindelijk een aantal liedjes bovendrijven. En waarvan Kraai er dan één is, ja, die, die verdwijnen niet meer van de setlijst op een bepaald moment. Ik bedoel, nee. Dan kun je gewoon dromen. Ik en ik heb het natuurlijk ook op, op heel veel verschillende plekken. Ik heb het ook op begrafenissen van mensen gespeeld. In aula's. En tijdens ja. uh, uh, wandelingen over een begraafplaats achter de kist aan. Dat soort dingen. Ja, dat, dit, dit wordt een liedje waar andere mensen ook gewoon iets bijzonders bij voelen. En dan wordt het een gedeeld ding. En dat is natuurlijk uiteindelijk het mooiste aan muziek. Ja. Dat de muziek gewoon verbroedert of versustert. Of... Goed, even terug ja. naar uh, Rory Gallagher. Want je hebt gezegd dat uh, een van jouw uh, nummers die jou beïnvloed heeft is uh, Walk on Hot Cross van Rory Gallagher. Ja. In Diepenheim heb je midden in het dorp staat een uh, oude boerderij, een stadsboerderij van vroeger. En daar woonde Jana. En dat is in 1973 gekraakt. Want dat is in Diepenheim wel de jaren 60 begonnen hier, begin jaren 70. Het is allemaal wat later begonnen hier. Ja, ja. En toen waren hier zeg maar, de hippies, die kwamen dan rond begin jaren 70 hier terecht. En dat waren allemaal uh, vrij actieve, geëngageerde jongeren En die dachten, we willen onze eigen plek. En hebben ze een boerderijtje gekraakt. En dat is een jongerencentrum geworden en dat bestaat nog steeds. En daar ben ik min of meer opgegroeid. En, en daar draaiden ze vooral uh, blues rock, southern rock, Amerikaanse gitaarmuziek, Engelse gitaarmuziek, Ierse gitaarmuziek. En nou ja, dan kom je al vrij snel in dat, in dat genre terecht. En dan, ja, daar word je dan mee opgevoed. Dus dat wordt een ja. soort van taal, lijkt het wel. Ik kan er nog steeds met heel veel plezier naar luisteren. ten is het is natuurlijk allemaal steeds experimenteler geworden. Omdat als je zelf muziek gaat maken, dan ga je ook ontdekken wat er nog meer mogelijk is. En dan kom je via Deep Purple kom je bij Zappa en via Zappa kom je bij Captain Beefheart. Maar ja, als je bij Captain Beefheart bent dan ben je verloren, dan kom je overal terecht. Ja, ja, ja, ja. ja. oké. Okay. En ben je dan hier ook je eerste band begonnen? Ja. Ja, we waren eigenlijk al vanaf de basisschool. Ik denk dat ik een jaar of twaalf, elf twaalf, toen waren we, zeg maar, zover dat we het idee aan dat we een bandje wouden beginnen. We hadden alleen nog geen instrumenten, maar we wisten wel dat we dat zouden willen. En toen zijn we gaan bouwen. Wel een zelfgemaakt drumstelletje, zelfgemaakte gitaarversterkers en, en effectapparatuur. En dan. Ja, dan komt er een bandnaam en dan. Ja, dan ontwikkelt zich dat, dan is het ja, niks. En dan heb je je eerste optreden, en dan wordt het wat serieus. En dan denk je: van nou, ik vind het ook wel leuk om eigen muziek te gaan maken. En dan begin je dat te schrijven. En dan nou, het eerste serieuze beetje werd dan fratsen. En nou, dat ging ook al vrij snel. En dat kwam hier uit Diepenheim? of ja. waren dat ook jongens Allemaal, uit anderen? Ja. Allemaal. Ja, de, en op een bepaald moment de, de toetsen is: Roland, Roland Rost, die kwam uit uh, de Achterhoek, Didam. Die hoek in ieder geval daar en die kwam ik op mijn opleiding in Arnhem tegen en nou, die is erbij betrokken. En, ja We zijn altijd vanuit het jongerencentrum zijn we begonnen en ja, dat, dat, dat, dat is de enige plek waar we nog spelen. Waar we afgelopen september 50 jaar hebben bestaan van het jongerencentrum. Ja, dan trekken we Frats nog een keer uit de kast en dan oh, spelen wat we leuk. Ja, en het is nog steeds super populair... want er is dan 14, 1500 man... staat er ja? in het dorp. Vijf jaar later. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, daar hebben wij helemaal geen weet van. Dat allemaal nee, dat we ook allemaal geheim. Ja, <laughs> <laughs> nee, maar het is een feestje... voor de voor die jongeren natuurlijk. want het mm -hmm. is natuurlijk, Ik vind het heel fijn... dat zo'n ja. plek er nog is. Ja. Een jongerencentrum is wat anders dan een kroeg... of een, of een discotheek. En jongeren moeten daar gewoon hun eigen... Uh, uh, uh, ja, weg zien te vinden. En als je okay. daar zeg maar nog een klein beetje mee kunt helpen. Ja. Door Ik ben al, al heel lang uh, geleden tot de overtuiging gekomen dat de muziek eigenlijk niks anders is dan alle andere dingen. Het is gewoon een industrie. Tuurlijk. Er werken ja. gewoon heel veel mensen in en ja. er wordt gewoon heel veel geld mee verdiend en omgezet. En, Vooral de platenmaatschappijen. Zeker ja, uiteindelijk zijn muzikanten gewoon een beetje het sluitstuk op de begroting. Ja. En, uh, nou ja, dat is altijd zo En pas als je echt een hele grote band wordt, dan kun je echt heel veel geld verdienen. Maar dat is dan wel weer... Dat resulteert dan wel weer in concertkaartjes die 130 euro kosten. Nou ja, goed. Kijk, en dat is natuurlijk een beetje onze tijd, nu waar we nu in leven. Als je naar ja. een band gaat en dat kost 130 euro, dan ga je niet tien keer naar een bandje voor een tientje. Nee. Dat doe je dan niet meer. En dat hele seconde... En voor veel jongeren onbereikbaar. Heel, heel veel jongeren zijn gewoon oh, niet mee in staat. Het is nog wel steeds druk hoor. Ik was afgelopen <lacht> ook bij zo'n concertmarkt. het zit helemaal vol weer dus, ja. Ja, maar dat is die generatie die op dit moment natuurlijk gewoon... de vrij warmpjes bij zit en die financieel alles een beetje goed hebben gedaan. En dat is, ja, ja, ja. ja, die zijn in staat om die kaartje te betalen. Dat ja, maakt ja. ze dan ook niks uit. Nee. Die zijn ook in staat om op een terras te gaan zitten... en voor 8 euro een kop ja, ja. Uh, cappuccino te bestellen. Nou, ja, ja. Ja, ja, te... Ze, ja, ze hebben een ander ja. ja. geloof ik ook ja. wel. Ja. Ja. ja, maar ja, ja. mensen die... Uh, uh, jongens en meiden die net beginnen met werken... dan is 150 euro... Ja, een absurde hoeveelheid gresten. Onbelachtelijk ja. veel, ja. ja. Oh, okay. uh, mooi bruggetje. Naar het volgende nummer. Holder Wettelozen. Mm -hmm. Tot het eerste morgen rond Zit ik dronken van geluk Met mijn vrienden op mijn school We dansen op de tafels En we vrijen op de grond We offeren aan baggers En we draaien in het rond Met een duivels groot genoegen Leven wij de jongste dag we drinken op Belkampo en ze schijt aan het gezag. We zijn de helden van het glas in het dorp van Asterix. We blijven ons verzetten en weten... staat op Krang van Manuel, van mijn eigen, mijn allereerste solo cd en die heb ik gemaakt na dat Fratsen uit elkaar ging, waar hadden naar buiten gemaakt met Fratsen, waar dan Drinkenbroer nog op stond en, ja? Nou ja, en toen, ik had toen op dat moment het idee uh, dat die laatste plaat van Fratsen naar buiten de richting was waar ik naartoe wou maar we zaten met Fratsen wel een beetje vast in het uiveren dat we zeker de eerste twee, drie platen hadden gemaakt en dat waren eigenlijk allemaal feesten nummers we speelden ook echt veel in feestenten Feest, ja. hier in de ja. buurt. Ja. En ik wou eigenlijk veel experimenteelere muziek maken. Dus toen ben ik deze... Ik heb deze plaat... Op, ik woonde toen op een boerderijtje hier, iets buiten Diepenheim. Heb ik met een acht poort record in mijn eentje opgenomen met één microfoon. En... Maar ja, ik vind ook dat je dat voelt aan de muziek. Dat, ah, ja, er zit absoluut. een drang in. Ja, ja, ja. Maar die plaat die is mij zeer dierbaar, omdat het ook voor... Niet dat ik daarvoor nooit plezier heb gehad in muziek maken, maar dit was wel voor het eerst dat ik in de gaten kreeg van er is echt nog zoveel meer mogelijk dan alleen maar de oppervlakte. Maar de muziek kan ook heel erg de diepte ingaan, maar daar moet je wel achterkomen. Ja, heel wat anders dan die feestmuziek bedoel je te ja, zeggen. Ja, en daar is ook niks op tegen, maar op een bepaald moment dan... Uh, uh, uh, uh. Dan wil je wat anders. Dan wil ja. je de, uh, uh, uh, het experiment. Maar dat geldt voor jou. Dat geldt. Goldt dat ook voor de andere mijn... bandleden. Nee, maar dat want geldt die zelfs die... voor heel veel van mijn uh, fans op dat moment. Die vonden dat ook allemaal niet leuk. Maar nee. ik bedoel, God, nee, het is niet anders. Ik bedoel, ja, dat, uh, wie... Kijk, ik bepaal dat natuurlijk gewoon. Ja, dus. je doet hetzelfde. Ja. Klopt. Ja. Ja, ja, ja. ik zoek nou naar. Een, ik, ik, heb, ik, zit ook nog vol met ideeën. Maar omdat het natuurlijk die, die hele een uh, uh, uh, manier van doen met muziek maken, opnemen. Uh, uh, cd'tje persen of lp-persen. wachten, promotie maken, uitbrengen. Ik vind het allemaal volkomen omslachtig geworden. Dus ik wil. Uh, uh, kijk, dit soort dingen. Uh, ergens gaan zitten, iets opnemen en uitbrengen. met een podcast. dat is ook mijn ding aan het worden. En ik wil ja, eigenlijk okay. gewoon een universum ja. gaan creëren. waar alles wat ik zeg maar de komende jaren maak gewoon uh, uh, opzet. Dus dat wordt een digitaal platform waar alles gewoon gaat groeien en dat wordt dan mijn nieuwe... Maar je nieuwe... hebt dan een website, maneman.nl? Ja, maar dit wordt dan een podcast-achtige website. Dit komt dan ook wel op Spotify. Dit komt op mijn website, dit komt op een andere website. Ik word ja. daar ook ge bij geholpen door het Wilming Theater in Enschede die dat min mee of meer gaan produceren. En dan gaan we proberen dat een uitdijend muzikaal universum te maken. En dan moet dat een plaat worden die straks misschien wel uh, 36 uur duurt. Maar ik weet het nog niet wel. Dat, nee, nee. dat is allemaal ja. uh, uh, uh, ja. ongeweest. Maar ik, ik, voel, ik voel wel nog steeds dezelfde drang als die ik had toen ik 18 was een om, om, te ja. dat is het om te maken. Om te maken, maar ook dat je in staat bent om het onder, onder een groot publiek onder de aandacht te brengen. Het publiek is volkomen oninteressant bepaalde wat ik bedoel, oh, is niet dat Wat ik bedoel is, het grote publiek is onbelangrijk. Ik bedoel, het publiek is natuurlijk is het publiek, luisteraars, zonder luisteraars gaat het niet. Nee, nee, maar je nee. moet die luisteraars niet op een voetstuk... Ik maak het niet voor mijn luisteraars. Ik maak het met mijn luisteraars. Zeg maar. mijn, mijn, mijn publiek je maakt het voor ook, jezelf. is geïnteresseerd in de ja. afslagen die ik neem. En niet die recht doorgaande weg waar alles zich toch al op Ja, afspeelt. dan wil je ook af en toe luisteraars verliezen. Dat heb ik overal en dat heb ik altijd al gehad. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ook in mijn theater, ik bedoel, er zijn hele volksstammen ja. afgehaakt en er komt dan weer wat nieuws bij en ja, bedoel, dat is niet anders. Nee. <laughs> door wie ben je nog meer uh, beïnvloed? Huh? Nou, eigenlijk, eigenlijk door alle, alle, eigenlijk, bedoel, ik, alle ik, muziek. Ik kan ja. enorm uh, genieten van muziek en, en, en muziek is natuurlijk ook bij uitstek iets dat je ergens doorheen kan slepen. Ik bedoel, periodes okay. van... Dat je, dat je niet lekker in je vel zit... dan kom je uh, andere muziek tegen... dan als je op de toppen van je uh, kunnen leeft. Ja. Bij vrolijkheid hoort... andere muziek dan bij oh, okay. depressie. En het fijne ja. aan de mens is... daar is... in voorzien. Voor elke <laughs> gemoedstoestand... is wel een bijpassend cd'tje te vinden. Ja, dat is waar. Ik, ik, volgens ja. mij heb ik gezegd, die, die, die, die Arabische zangeres... Uh, ja, die heb ik ook uh, tijdens de corona ontdekt. Waar iedereen natuurlijk in een enorm isolement terecht kwam. En toen kwam ik erachter dat uh, muziek ook enorm troostrijk kan zijn. Wil. En niet op een manier van dat je het alleen maar kunt draaien uh, bij begrafenissen of verlies of zo. Maar ook tijdens periodes van isolement. Dan is het ook. En dan is, blijkt een zangeres of een zanger. Ook in een keer te kunnen functioneren als een hele intieme vriend of vriendin. Die je ergens doorheen kan slepen. Ja, nou, dat is een mooie. Dan vond ik dan weer een mooie ontdekking. En, en, en je hebt natuurlijk de laatste tien jaar een enorme ontwikkeling... dat heel veel muziek gemaakt wordt voor op de koptelefoon. Omdat heel veel mensen niks anders doen dan de hele dag... met ja. oortjes ja, op hun hoofd open, te luisteren. Ja. En ja. dan wordt de muziek ook veel intiemer. Omdat die zanger en die zangeres... die zingt je de hele dag gewoon heel zachtjes in het oor. Okay. En die maakt het gewoon allemaal heel intiem. Ja. Okay. Nou, en, en, en, en zo probeer je dan ook als muzikant... Een, te denken van hé, hey, hoe zou ik dat zelf kunnen doen? Ja, ja. Nou ja. Ja. ja, en dan ga je er natuurlijk weer. Oké, okay, dus de dus scène nu Baron Meen van Aarhus aftaf? Ja. Prachtige, prachtige muziek en, ik heb, en, en als je dan dat soort mensen ontdekt dan kom je uh, bij de buurvrouw, bij de buurman in, in de muziek en dan kom je bij een neefje en een achterneefje en dan zeil je zo door de muziekgeschiedenis en dan denk je van wat is er toch achter, achterlijk veel muziek waar we helemaal niks van weten. Nee, nee. Dat maar is dat is ook leuk van dit soort interviews. Want we horen heel veel nieuwe muziek. en worden ook in, weer getrekken. Jullie zijn eigenlijk de meest gelukkige in dit ja. hele verhaal. <laughs> Dank je wel. <Dankjewel. laughs> je zit er ja. even voor in de auto. Maar <laughs> <laughs> je krijgt er wat voor terug. Zeker, zeker, zeker. Leuke verhalen en ja. nieuwe muziek inderdaad. Ja. Ja. Ja. <laughs> en, en de uitdaging vandaag de dag is ook dat de muziek natuurlijk heel erg veranderd is. Omdat mensen het op allerlei platforms uh, uh, beluisteren. Dat betekent dat, dat je... Uh, je kunt niet meer een liedje maken met een intro van vier minuten. Nee. Omdat dan eigenlijk, het is het al voorbij. Je moet uh, vandaag de dag op al die platforms moet muziek gemaakt worden. Omdat binnen drie seconden duidelijk is wat het liedje eindigt. En dat ja, is iets. is dat zo? Nou ja, ja, je hoort, je, alles begint vandaag de dag meteen. begint meteen bof. Omdat okay. de luisteraar meteen erbij bij de les gehaald moet worden. Ja, ja. En, ja. Nou ja, en dan gooi ik de kont wel tegen de krip, dat ik denk van nou, maak ik een intro voor zitten nu. Maar je moet wel in de gaten houden dat, dat de gemiddelde luisteraar op een totaal andere manier is gaan luisteren dan 30, ja. 40 jaar geleden. Ja. En maar die gemiddelde ik luisteraar wel... wordt ook steeds jonger daardoor. Ja. Ik bedoel, een goed liedje bestaat ook uit, uit ervaring, uit heel veel uh, uh, luisteren, uit heel veel uh, uh, gehoord hebbend. Dan, en, en eigenlijk als je uh, dan helemaal gewoon uh, uh, op ontdekkingstocht gaat, dan moet je ook de klassieke muziek induiken. En dan kom je erachter dat heel ja. veel muziek uit de jaren he? 60, 70, waarvan je vandaag van dat is klassieke rock'n'roll. Dat is eigenlijk gewoon klassieke muziek. Ja. Uh, het zijn dezelfde ja. akkoordschema's... uit grote klassieke stukken... maar dan op, ja. op, op, in een rock-and-roll bezetting... en dan... Uh, kom je erachter dat, dat Bach misschien wel uh, uh, invloedrijker is geweest voor de popmuziek dan uh, de Beatles. Dan de, nou ja, de ja. Beatles is misschien net ja. dat hele groepje ja. dat we dat maar buiten moeten houden. Maar voor de rest ja, ja. is heel veel muziek ja, ja. gewoon ontstaan vanuit de klassieke gedachte. En dat is precies waar het natuurlijk om draait. Ik bedoel, muziek, bedoel, je, je hebt een toonladder en daar zit eigenlijk alles al in. Het is hetzelfde als taal. We hebben 26 letters in ons alfabet. Ja, en je kunt er de koran meeschrijven, maar je kunt er ook mijn theaterprogramma's mee maken. Ja. En dat zijn twee totaal verschillende uitkomsten Volk, van hetzelfde ja. beginsel. Ja. Ja. En in je muziek is het precies zo. En het interessante is om, om, om, om de juiste krenten uit de uh, een verkeerde pap ja. Ja. te vissen ja. en daar dan ja. weer wat muziek van te maken. Ja. Oké. Okay. Nou je gaf net al aan van, ik wil weer even terug naar je, naar, naar je eigen muziek. Je had je, je uh, met Manuel je eerste cd uitgebracht. Ja. En daarna ben je doorgegaan naar krank? Ja. En toen ben je muzikanten om je heen gaan verzamelen? Of nou ja, ik gaat? had natuurlijk fratsen en fratsen, hadden we, ja? de, de fratsen was natuurlijk het begin en hadden we... Um, um, um, Adrie was de drummer, Frits was de bassist en uh, uh, Roland was de toetsenist en ik de gitarist. En, en toen zijn we gestopt en toen ben ik met Adrie, de drummer, krank begonnen. En, en daar kwam Jelle Smit al vrij snel blij, uh, bij. En mijn broer. Uh, een van mijn broers. Nou, en toen, toen uh, vanuit daaruit. Uh, uh, hebben we de wat experimentelere kant van de muziek. Proberen te ontginnen. En dat ging ook best goed. We waren ook wel een goede pers. Uh, we waren altijd wel ergens bij de oor Of bij de VPRO. Dan hadden we mensen zitten die dat enorm konden appreciëren. Dus dan, dan heb je ook de mogelijkheid om dat. Dan als, als alles zeg maar in een ravijn valt waar geen enkele reactie op komt. Dan houdt het natuurlijk wel een keertje ja, op. Je moet wel een klein beetje ja. respons krijgen. Ja. Er moet wel ja. een journalist of een ja. luisteraar zijn van. Hé, hey, dat is leuk wat jullie doen. Ja. Dus nou ja. Dan... Nou ja die, die, die, die, die, maar omdat ik die tussen fratsen en krank die Solus die je had gemaakt. Zat daar een, een soort van uh, nieuw begin. En, en vanuit dat begin, uh, en die liedjes die dan op die zolderplaat stonden, zoals Kraaien en holde Wettelozen. En lieveling en dat soort liedjes. Ja, als je die dan live uit begint te voeren met een band, dan wordt het, in, het intieme van in je eentje op zo'n zolderkamertje die plaat opnemen, wordt in één keer weer iets groter. En dan moet je daar weer over na gaan denken. Nou ja, en dan, ja, dan, dan gaat zich dat zeg maar weer uh, ontwikkelen. Dan wordt ja. dat weer een ding. Voordat we met de krang verder gaan. Het is het eind van het eerste uur. Maar met welk nummer zullen we afsluiten? En dan gaan we na het tweede uur of na het eerste uur verder met Kang. De, ja? de Pooks? Dat uh, Fairy Tale of New York, dat is natuurlijk het allermooiste aller, aller, aller kerstliedje ooit geschreven en gezongen. Ja, en het is prachtig. Een held. Mooi. Tot zo. Say another one And then I sang a song The rare old mountain tune I turned my face away And dreamed about BFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.